Kees Groot met het NOS-journaal. De telecomwaakhond Opta heeft KPN een boete opgelegd van 40.000 euro. Het concern wordt gestraft omdat het dochterbedrijf Telfort abonnees niet op tijd heeft geïnformeerd over een verandering in de contractvoorwaarden. Toen Telfort in 2009 de provider CompuServe overnam, moest de abonnees ineens een starttarief bij gesprekken betalen. Klanten kregen dat pas achteraf te horen in plaats van vier weken van tevoren.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 Voor nu heeft de daling geen gevolgen voor de pensioenen, zegt het ABP. Het weer, steeds meer bewolking en in de loop van de avond overal in het, kans, in het land kans op regen. Ook morgen vanuit het noorden buien. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat er viel op de a 4 richting Amsterdam. Daar staat bij Hoofddorp twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhits. Zie en zomer -M -M. Dit is de zomer van ZFM. Maar wat je maar natuurlijk... dat is zo mooi, hè, dat Wikipedia, daar kan je alles mee, we draaien alleen van vinyl, er komt geen cd-speler in, maar we zitten wel op de computer allerlei informatie op te, zoeken. Uh, op te zoeken, het leuke is natuurlijk dat dit liedje, dat komt uit 1326, dus dat is heel oud, uh, het is, uh, de oorspronkelijke tekst is een mengeling van Latijn en middeleeuws Duits, en het was eigenlijk een kerstliedje. Ja, nou, kerst is het nog niet, gelukkig. Maar oké, okay. uh, het was dus een kerstliedje. En uh, er zijn later uh, is het een inspiratiebron geweest voor heel wat mensen die er uh, iets mee gedaan hebben. Uh, ik zal u een paar uh, uh, namen geven, dat is wel even leuk. Uh, Len, uh, Leonard Penninger die deed er iets mee in 1495 of nee, sorry, die leefde van 1495 tot 1567 maar ook bijvoorbeeld Johan Sebastian Bach die heeft het ook bewerkt en verder natuurlijk eh, nou ook die meneer Mike Oldfield staat hier dus als componiste, vermeld meneer Purcell en eh, even kijken, hoe heet die man nou? Robert Lucas Pursel, de Pursel. die Purcell. Ja, Purcell en Mike Oldfield staan hier als componisten, vermeld. dat is natuurlijk niet waar. Uh, maar, uh, want het is gewoon een oud middeleeuws liedje en het is ook inderdaad een bewerking uh, bekend van de heer Bach, van allerlei mensen. Dus, maar goed, het is toch een leuk liedje en het is vrolijk en het is gezellig en je kon er uh, lekker de polonaise op lopen. En in dulce julo betekent in zoete vreugde. Oh, kerel toch. Nee. De zinger eh, ja, uh, okay. ja, ja, ja. en Zuid Voor. Ja, zo is het wel weer genoeg. We gaan verder Wat met. Uh, als uh, die zona Matrix in Gremio Alfa uh, oh. oh. Nou, ben ik klaar. Dat was het eerste couplet. Uh, nou, fijn, dankjewel. We gaan, uh, <laughs> we gaan vrolijk verder, dames en heren. We gaan weer even een aanslag doen op uw uh, een aanval doen op uw lachspieren. En ik zei het al, we hebben van die leuke ouderwetse kabaret fragmenten. Uh, en ik ga u nu iets laten horen van de Jong. Een prachtig ding uit het, uh, uit het cabaret uh, Lurelei. Geschreven door meneer, Reiziger en, door meneer Han Reiziger en meneer Guus Vleugel. Die hebben het geschreven. En het is met instrumentale begeleiding. En het nummer dat heet The Call Girl. Hier is Jasperi Nadejong. Hallo? Hallo? Oh, hallo, schat. Alright, alright. Vanavond half acht in de Schillerbar. B. Elke man is wel eens eenzaam, s'avonds in de grote stad. En hij loopt zich te verkniezen, en hij wil er wel eens wat. En. Raakt zo'n man natuurlijk In de warme buurt verdwaald Maar die warmte valt zo tegen Want ze wordt te duur betaald Al die blote lichte kooien In hun slonzig meubileer Ach, ik wil er niks van zeggen Maar ze zijn zo ordineer Oh, ze zijn er soms zo dierlijk Als je even dieper graaft En ze kleden zich opzichtig. En ze spreken niet beschaafd, nee dan kent zo'n man veel beter, naar een telefooncel gaan, om mijn nummer daar te draaien, want ik ben zo echt humaan. Ik ben geen snogel, maar ik ben kogel, zo'n kleine fijne baby dolgel. zo heel wat anders dan zo'n vuile dweel, want ik ben een dweel met stijl. Ik heb mijn eigen flat in Zuidtal, waar ik zeer geriefelijk woon Met al mijn boeken en mijn planten en mijn eigen telefoon Ik lees Dante in een duster met een noppie Want ik heb kopie, koppie, kopie. Bel maar eens een keertje uit de stad, meneer Als u nog een rode rug te missen had, meneer Als dus u zal zeggen, wat een snoezig type Telemiep, de callgirl. Hallo? Met wie zegt u? Albert? Albert? Ach, natuurlijk, Albert. Ja, natuurlijk, kan ik je nog zeggen. Stel je voor, ik zal maar daar Albert niet meer kunnen, hè? Mijn eigen Albert mag ik wel zeggen, ja! Wat of ik zit te doen? Nou, uh, niks, hè? Ik zit net wat te lezen in dat leesboek van Harry Mullins, weet je wel? Ja, nou, boeiend hoor, ja. Maar uh, Albert, <grijgene> er uh, zijn er een paar dingetjes in dat boek, hè, Albert. Die, uh, die, uh, die zijn me nog niet geheel en al duidelijk. <grijgene> zeg, Albert. Uh, zou jij me die niet eens een keertje uit kunnen liggen? <grijgene> alright, alright. Morgenavond half acht in de Schillerbar. Bye. Als de eenzaamheid gaat schrijnen, belt een heer naar Telemiep. Want dan gaat de zon weer schijnen, ook al schijnt die in het geniep. Telemiep die hebt drie lijnen, maar dat valt niet altijd mee. Hoor die kringen weer eens drijnen, ja ze rinkelen nee en dee, nee en dee, wat de vee. De moon en de schijn, wes neer to me or far. No matter darling, hoe you are, I think of you night and day. <muching> Het beroep van coal is zo enig voor een vrouw. Het is altijd weer wat anders. En zoiets verveelt niet gauw Oh, je kent zo dolgezellig Zitten bomen aan de bar Met een leuke jonge kerel Of een leuke oude knar Maar soms voel je je verlaten Smiddags om een uur of drie En dan zou je willen praten En dan weet je niet met wie en dan zit je maar te peinzen met een afgezakt gezicht. En dan bel je maar de brandweer, of je belt het weerbericht. En dan luister je soms grittig, naar de juffrouw van de tijd. Of je belt gewoon een nummer, zomaar uit ballorigheid. Hallo? Met wie spreek ik, zegt u? Aha, mevrouw de Meijer. Zou ik eventjes uw man kunnen spreken? Het is heel dringend. Oh, heb u geen man? Nou, dan hebben we allebei pech gehad, hè? Dag mevrouw de Meijer. Ik ben geen snogel, maar ik ben kolgel. Zo'n kleine, fijne porseleinen bibidolgel. Zo heel wat anders dan een lallebeu. Ben zo dol op elk goed gesprek, meneer. En ook zo dol op elke girocheck, meneer. Dus u zal zeggen, wat een snoezig type. Telemiep, de callgirl. Telemiep, de callgirl. <coughs> Jasperina de Jong. Lekker oud en gezellig en uh, leuk. En, uh, nou ja... Uh, lang geleden dus. En we gaan lekker verder, dames en heren, met muziek. U weet, we gaan van alles draaien. En uh, ja, de een vindt dit mooi, de ander vindt dat mooi. Uh, we doen zo van alles wat. En we gaan dus nu de Bee Gees doen. Jawel, de Bee Gees. Uh, vorige week ook al gedraaid, geloof ik, met een nummer. Maar nu uit een wat, uh, wat latere periode. Want uh, zoals u misschien weet, de Bee Gees hadden rond 67, 68, 69 een aantal grote hits. Toen uh, ging het, uh, het uh, trio uit elkaar... Want uh, er waren wat uh, strubbelingen. Uh, Robin uh, ging toen een solo single maken, onder andere met Saved by the Bell. En uh, in, in 71-72 kwamen ze weer uh, bij elkaar. Dan kwamen ze met een prachtig hit die heette Lonely Days. En zo langzaam gingen ze dus een beetje die, uh, die disco kant op en uh, werd het allemaal wat steviger bij de heren Bee Gees. Met natuurlijk als hoogtepunt 1978 met Saturday Night Fever. Uh, dit is uh, eigenlijk een nummer wat dat al een beetje begon, uh, begon in te luiden die periode. De Bee Gees met een lekker swingend nummer en dat heet Nights on Broadway. Met uh, Nights on Broadway. Eigenlijk een beetje voorloper van wat ze later gingen doen met Saturday Night Fever. Gelukkig uh, deden ze het hier nog met hun normale stemmorde. Dus Saturday Night, waarom ze van die, van die irritante kopstemmetjes te zingen? Dus, <laughs> dat heb ik eigenlijk nooit helemaal begrepen. Maar goed, terwijl ze toch een prachtige gewone stem hebben, De heren. He? Beaches dus, Nights on Broadway was dat. We zijn bijna toe aan de confrontatie, zometeen over een, uh, twee plaatjes, denk ik. En uh, daar hebben we natuurlijk nog ook nog wat leuk, wat leuk nieuws over. Over die confrontatie. Want er gaat iets speciaals gebeuren over twee weken. Hou je, hou je vast, hou je vast. Uh, oh nee, is drie weken nog. Tweeënhalve weken. Ja? Toch? Uh, ja, ja, ja. ja, ik ja, ja. Je zit te slapen joh. Nee, ik was even met andere dingen bezig. Oh, je was met andere dingen bezig. Oké, okay. en bent uit uh, Noord-Holland, dames en heren. 28 augustus. Ja, 28 augustus. En band uit Noord-Holland, die uh, uit de Zaanstreek, Beverwijk, Heemskerk. Uh, uh, voortgekomen uit een band die oorspronkelijk Take 5 heette. En daarna ook nog The Fellows. Uh, de, en daar een combinatie van, dat werd de Man's Band. En de Dizzy Man's Band had vanaf het allereerste moment gigantisch succes. Nou, de eerste hit was Ticket Toe. En daarna kwamen natuurlijk nog fantastische nummers als The Opera en uh, uh, The Matter of Facts. En nog veel meer van dat fraa Dit is een van die grote knallers waarmee ze uh, Europees een zeer grote hit hadden. Tot aan Turkije aan toe. Hier zijn ze. Dismiss Band met zanger Jacques Kloes, organist Herman Smak. En nog veel meer bekende mensen. Helaas zijn er al een aantal van overleden. En... Maar ze toeren nog steeds. We zeiden het in een wat gewijzigde samenstelling. Maar ze doen het nog steeds. De... Dizzy Band. Ook al vooral beroemd natuurlijk om een fantastische podiumact want je lag af en toe gewoon slap van het lachen als je ze, als je ze zag. Nou, dat was natuurlijk op de bühne en het was gewoon een fantastisch moment. De Show, zo heet het nummer. Hier zijn ze. Dizzy Mans Band met Jacques Loes. Zanger. To tell me what the beat for like Sometimes it sounds me like a classic It's stolen but it's what you like I like to show how, how I like to show how, how That you don't know anything about the music that you hear The show, the show, the show, you just like the show The glittering, the number one, the one who stole the show The show, the show, you just like the show The glittering, the number one, the one who stole the show Yo, gee! Hey. me, I think it better sounds commercial a lot of rehearsal. I like to show, oh, I like to show, oh, like show. -o -o -o. that you don't know anything about the music that you hear. The show, the show, Do You just like the show? The glittering, the number one, the one that stole the show. The show, the show, the show. You just like the show? The glittering, the Bow, Jimmy. <laughs> Van die band was geweldig in de tijd, want dat was af en toe gewoon te dol. Er werden gewoon soms minutenlang geen muziek gemaakt, alleen maar gedold. Um, een van de acts die ik me daarvan kan herinneren, was bijvoorbeeld een fantastische top-op-act die ze hadden. En werd um, uh, gepresenteerd, zogezegd, door, door uh, Ad Slisser. <laughs> Dat ja, heel leuk, maar ze hadden zo'n zo, zo, zo hele dikke hadden ze, die, die, die heette Bobby. En die werd dus altijd in de maling genomen. En die had altijd de, de meest waanzinnige ex, moest hij uitvoeren. En een van die ex, en die gozer zag: het was echt een, een hele dikke vent. Gewoon een grote kerel. En die werd dan rustig in korte broek op de bühne gezet. En dan moest die Long haired Lover from Liverpool van Jimmy Osmond gaan zingen. En Jimmy Osmond was toen een heel klein ventje van een jaar of twaalf of zo. Nou, dat was, ja, als je, dat, als je het vertelt, is het misschien helemaal niet zo leuk. Maar als je dat gezien hebt, dan was dat natuurlijk hilarisch. Dat um, <coughs> is een mensband. We gaan nog een singeltje draaien voordat we naar de confrontatie gaan, dames en heren. En u weet wat het is, de confrontatie tussen de Beatles en de Stones. Jawel, dat komt zo. Maar we doen eerst nog even een leuk liedje. Dat is een liedje. Dat oorspronkelijk dus inderdaad uit Ierland kwam. En eh, wat later door een Engelse band, of Schotse band, of Ierse band, in ieder geval lekker verrokt is. Dus een beetje steviger gemaakt, een beetje, rock, een beetje lekkere rock erachter. Steel Eyes Pen heette de band. En het nummer heet All Around My Hat. All Around My Hat, I will play. reason why I'm wearing it It's all for my true love Who's far, far away Still I Span, oorspronkelijk eerst liedje. En dat heet uh, All Around My Head. En uh, ja, het is bijna half drie. Of het is al, ja, het is al half drie zelfs. En uh, half vier moet ik natuurlijk zeggen. Sorry, ik zit u weer vals voor te lichten. Half vier is het alweer. <coughs> en we gaan uh, dus uh, ons bezighouden met... Uh, The Rolling Stones. The Beatles. The, Beatles. The Rolling Stones. Hey, hey, hey. The Beatles. Duh, Duh. Confrontatie. confrontatie. Ja, ja, dat weet je. De confrontatie is de Beatles tegenover de Stones. hoeks en zei, twisten. Je weet het allemaal wel. Toen de tijd stonden de fans lijnrecht tegenover elkaar. Daar Terwijl die meer natuurlijk. Maar uh, toen had je dat nog wel. Uh, je was voor de Beatles of je was voor de Stones. En vandaar deze confrontatie. We proberen die tijden weer een beetje terug te roepen. Um, de Beatles en de Stones. Twee zware concurrenten, maar ook dikke vrienden van elkaar. Hoor. Dat uh, kan ik je wel vertellen. Um, de allereerste hit van de Rolling Stones werd geschreven door de Beatles. Dat was I wanna be your man. Dat was het allereerste nummer. Dat moet u onthouden. Hè? Want dat kan bijvoorbeeld een van... We gaan dus... Uh, dat kan een quizvraag zijn. Als wij de confrontatie gaan doen op 28 augustus bij onze buren. Uh, de Wapen. Gaan we het live doen. Uh, niet op de radio, maar gewoon in de kroeg. En uh, we zoeken dus twee teams die tegen elkaar gaan opnemen. Uh, twee teams van vijf personen. We hebben er al vijf voor de Beatles. We de Stones moeten we er nog drie bij hebben. Dus bent u een Stones fan... En weet, denkt u alles te weten van uw uh, favoriete band Rolling Stones... dan kunt u zich dus bij het wapen opgeven. En dan gaan wij dat doen, die middag. Er zijn fantastische prijzen te winnen. Daar wordt nog over onderhandeld. Maar uh, het zit erin dat het echt uh, gigantisch gaat worden. hè Maurice, jij weet al een beetje wat er gaat gebeuren, toch? Ik uh, verklap niks. Oh, je verklapt niks. Je houdt je mond. Oké, okay, ja. helemaal verstandig. Nou, de confrontatie dus. Beatles tegenover Stones. We zijn dus in de periode bezig dat... Uh, nou, rond 68, 69... Het loopt niet helemaal synchroon meer. Maar dat klopt natuurlijk. Kan ook niet. Omdat Stones eigenlijk later begonnen zijn. De Beatles. De eerste uh, platen van de Stones zijn het 64. En de Beatles waren al met 62 bezig. Dus het kan niet helemaal synchroon meer lopen. Maar wat maakt het ook eigenlijk uit? We hebben tegen, uh, tegenover elkaar staan... De, de White Album van de Beatles... En Baggers Banquet van de Rolling Stones. Van de middels draaien we een gezellig liedje. dat door John Lennon later nogal denigrerend. De Granny's Pop werd genoemd. Want hij voelt eigenlijk geen reet aan. En daar kan ik me ook vanuit zijn standpunt ook wel iets bij voorstellen. Dat is gewoon een van die. Ja, zeg maar commerciële niemendalletjes. die Paul McCartney vaak uh, ook wel op tafel gooide. naast zijn fantastische composities. Maar dit is zo'n leuk meezingertje. Obladi Oblada, jij Maar Paul McCartney, vooral door wat serieuze geesten nog wel eens ge ge bekritiseerd werd omdat hij af en toe gewoon leuk van die leuke meezingetjes had. En uh, ja door die hele serieuze mensen werd dat dan niet altijd in dank afgenomen. Maar het blijft natuurlijk gewoon een leuk nummer. En het blijft natuurlijk gewoon een lekker vrolijk liedje. Er zijn ook uh, diverse covers van uitgekomen. Het is van de Beatles officieel nooit een single geweest. De Marmalade onder andere hebben er, een, uh, hebben er onder andere een cover van gemaakt. En nog andere bands. Obla die, obla da. Wat het betekent, dat weet niemand. Dat, uh, dat blijken er geleerden nog steeds over van gedachten te wisselen. Maar goed, dat... Uh, zien we dan wel weer. Obla di, obla da, life goes on bra. Nou. Nee. Ik, kan, ik kan er geen chocolade van maken, maar misschien ook niet. Misschien ook wel. Waar zijn we ook weer mee bezig? Dat weet ik niet. Waar zijn we mee bezig? Nee. Is het al afgelopen? Nee. Oh, oh je, uh, zit, je zit te slapen. The rolling story. Oh, die. De the, the, the, the, the the Rolling Stone. <laughs> Gek. The, the, the, the, the. <laughs> ja. Ja. <laughs> Gracias. Nou, we, gaan, uh, en, uh, we gaan naar de LP Bank Banké. We gaan naar de LP Bank Banké uit 1969 van de Rolling Stones. Opvolger toen de tijd van Derse uh, the Tennis Manager's Request. En uh, ja, dat was eigenlijk een mislukte plaat in de ogen van heel veel Stones fans. Omdat ze uh, dat psychedelische gepiel uh, een beetje gefreaked, dat zag men eigenlijk niet zo zitten. En de Stones gingen natuurlijk terug naar hun roots. De blues en de rhythm and blues en de rock natuurlijk. Bank Banké was daar... De laatste plaat van de Stones die ze in hun originele samenstelling maakten. Daarna verliet of Brian Jones de band of werd er uitgezet. Dat kan ook. In ieder geval uh, hij ging eruit. En uh, de geruchten gingen dat dat te maken had met een uh, ruzie. Dus die Brian Jones had met Keith Richards over een dame die heette Anita Pallenberg. En dat was oorspronkelijk de vriendin van Brian Jones. En die is later met, Brian, met Keith Richards uh, meegegaan. Nou ja. Uh, je snapt het al. Uh, Kommer en kwel dus. Maar goed, dit was de laatste plaat die uh, de Stones dus in deze originele samenstelling maakte. Onthouden. Onthouden. En uh, vooral voor de mensen die in het, in het Stones team komen natuurlijk, die moeten dat allemaal weten. Hè? Ook het Beatles team. Ja, die moeten het ook weten. Ja, want dat wordt leuk hè, die quiz. Ja, dat gaat, ja, dat gaat, gaat heel leuk worden. Gaan twee teams van vijf mensen tegenover elkaar strijden, dames en heren. En dan op een gegeven moment, als er twee ronden, gaan we kijken wie welk team het meest aantal punten heeft. En dan gaan de twee leiders van het team, die moet het team dus benoemen. De twee leiders van elkaar. Team gaan dus in De, de, de teamcaptains dus, die gaan tegen elkaar strijden. Maar, dan komt dus de echte confrontatie. De Beatles-captain moet dan vragen over de Stones worden, En de Stones-captain moet vragen over de Beatles worden. Kijk, dat is nou leuk, meneer Sonnenberg. Um, zo gaan we dat doen. En van de Stones gaan we van Beggars Banquet draaien. Het prachtig, duurt, ongeveer, duurt lang, hoor. het is een lange nummer, het duurt een minuut of zes. Maar het kan ons wat schelen. Jigsaw Puzzle heet het. Hier zijn ze. De Rolling Stones van Beggars Banquet. Sitting on my doorstep Trying to waste his time With his methylated sandwich He's a walking clothesline And here comes the bishop's daughter On the other side And she looks a trifle jealous been an outcast all alive Me, I'm waiting so patiently Lying on the floor I'm just trying to do my jigsaw buzzer Till I didn't it it He can shove in his knife Yes, he really looks quite religious Van de LP, Baggers Bank, K uit 1969. Het prachtige jigsaw puzzle. En, um, nou ja, u weet het allemaal. Uh, dus over nauwelijks 2,5 week, op 28 augustus, gaan we dus die confrontatie live beleven. In, um, met in, in, in, uh, de kroeg hiernaast. Ja, <laughs> uh, wapenverzand Ja. Uh, en uh, ja, er wordt niet gespeeld of zo hoor. We doen het echt alleen, alleen maar met LP's. Dus uh, we houden het ook in de periode van uh, de DECA-periode van de Stones. Dus bij uh, Let It Bleed, dan is het, uh, dan is het op. Want uh, Sticky Fingers, dat is alweer eigenlijk van na die tijd. Dus ook dat de Beatles al uit elkaar waren. Dus dat, dat doen we dus niet. Uh, hou het gewoon echt in, uh, de, uit die periode dat beide mensen uh, elkaars heftige concurrenten waren. ja. Yeah. Vijf strijd was dat ja Goed. Um, ik zei het al. We, we, we, we springen van de hak op de tak in dit programma. Want dat vinden we leuk. En dan weer eens dit en dan weer eens dat. Ik heb hier een, een, een singeltje van een band. Waar u, die u zich waarschijnlijk helemaal niet meer herinnert. Want ze een band die behoorde in de tijd tot uh, de, de stal van uh, Jack Jersey. Oftewel Jack de Nijs. Jack de Nijs had toen een uh, tijd in, in Brabant. Had hij een eigen productiemaatschappij. een man is helaas al lang dood. Maar hij had toen een, een uh, vrij succesvolle... Uh, Latermaatschappij, JR Productions heette dat. En daar had hij dus onder andere artiesten als Nick McKenzie. En ook deze band, Cloverleaf. Prachtig le leuk band, ook in de tijd. Um, en die hadden toen een, een hitje. En ik ik, had, uh, ik heb dat singeltje... Dat kan ik me nog herinneren. Ik, had, ik heb dat toen gekregen... Toen ik een keer bij mijn... Uh, uh, ja, zeg maar, stiefneef... Dat was een, een neef van mijn moeders tweede man. Was ik een keer op zoek, uh, op visite... In, in uh, Berg op Zoom was dat. Zou ik nooit vergeten. En um, daar, uh, daar speelde deze band natuurlijk ook vaak. Dus toen ben ik daar ook een keer naar een optreden geweest. En dat was heel gezellig. En toen kreeg ik dit singeltje mee. Cloverleaf. En het nummer heet... Making believe. You guys. Oh <laughs> uit de buurt van, uh, nou ja, ik dacht ze berg op zo'n die in ieder geval dat uh, die kontrijen kwam. Want ze dus, en dat, doen we die, dat heet uh, Making Belief. We blijven even in Nederland, we gaan even van Brabant naar Delft. Ja, dat is in zo'n programma als dit is dat een stap die je niets voorstelt, dat doe je gewoon even. Je gaat gewoon van Brabant naar Delft. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Nee. Dus, uh, de T-set. T-set, de oorspronkelijke Delftse band. Dat was wel uniek, want meestal kwamen de bandjes toen uit Den Haag. Of uit Amsterdam. Maar er kwam toch ook nog een band uit Delft. En dat was dus de T-set. Peter Tetro was uh, de zanger. Hans van Eyck, de organist. En uh, Peter Tetro, uh, ja, helaas is al niet meer onder ons. Hans van Eyck, nog steeds actief als componist, schrijver, arrangeur. Uh, onder andere de man die de, de tune heeft gemaakt. Ooit van goede tijden, slechte tijden. Jawel. En... Um, de T-set heeft het als een van de weinige Nederlandse bands uh, gepresteerd om binnen te dringen in de Amerikaanse top 10. Dat is niet zoveel Nederlandse bands gelukt. Shocky Blue was er een van. Um, maar, en, en Focus heeft het ook nog een keer gered. Maar uh, de T-set redden het ook. Die hadden dus een gigantische top 10 hit. Ik weet het niet. Ik dacht zelfs dat hij nummer één 1 geworden was. Maar dat moet ik weer even schuldig blijven. Dat kijken we even naar. Zo, gewoon, gezellig. Welke, um, welke wil je? De T-set. En, en dan doen we wat we gaan draaien. Dat kent u allemaal natuurlijk. Want dat heet Ma Belle Amie. Ma Belle Amie. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. Ma Belle Amie. Après tout, les bonjour, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we were through.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 Het kwam tot nummer 5 in de Amerikaanse Hot 100 in 1970. En dat is echt wel een prestatie. Want dat is zeg ik, dat is maar heel weinig uh, Nederlandse muzici gelukt om echt zo door te brengen, breken in Amerika. Uh, alleen uh, Shocking Blue deed het met Venus. En dat is het, deden het dus fantastisch. Dus Mabel, Ami We zijn er wel zo langzamerhand alweer toe aan het einde, dames en heren. En uh, ja, het was iets korter omdat die gek aan de overkant zich versliep. Nou ja. Volgende week ga ik hem gewoon. Om, om 1 uur ga ik hem, ga ik hem bellen. Uh, of ik laat een bommel ploffen bij zijn deur. Of... Je kan een in naast mijn bed af laten gaan. en dan word ik nog niet wakker. Word je nog niet wakker? Nee. Oh, dan ga ik gewoon wat anders verzinnen. <laughs> gaan we. Monteer ik gewoon de avond ervoor stiekem een emmer koud water boven je bed. En dan trek ik die gewoon, laat ik die automatisch. Dat is wel een optie, ja. Ja, dat is een goede optie. Ja, nou gaan we dat doen. Je bent toch steeds vanavond nooit thuis, dus dat kunnen we wel even regelen. Ja. Gewoon een emmer koud water boven je bed, dames en heren. En dan laten we die om één uur automatisch op afstand bediend laten we die zich over hem uitkieperen. is hij in ieder geval wakker. Maar nu ik dit weet, ga ik dus in mijn zusterbed slapen. Oh. En nu ik dat weer weet, dan zet ik er daar ook in <laughs> ja ik ben slim ja, nee, okay. ja wel, ik, heb, ik heb voor alles een oplossing maar oké okay. okay, um, nou uh, we gaan de laatste nummer doen ja en um, uh, ik weet niet of ik nog tijd heb straks nog iets tegen u te zeggen nee zo, zo niet dan zeg ik u nu uh, nou uh, fijne dag nog als je ziek bent wordt vooral snel beter want dat is veel beter en uh, uh, blijf positief denken. Dat is je ook weet belangrijk. wat ze zeggen, die Antillianen. Wat dan? Werk het gezond, laat dus over aan de zieken. Ja, vind ik ook. Nou ja, als je ziek bent, ga er aan werken. Ja, vind ik ook. <laughs> dus uh, ik zou zeggen, jongens, uh, blijf positief denken. En uh, doe geen gekke dingen. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. En wij gaan eruit met de Birds. En de Birds, want dat zei de t al: let the Birds sing. Nou, laten we de Birds zingen. Als laatste nummer: Set you free this time. <middels> I heard you say when you were standing there Said in your way was that you were not blind You were sure to make a fool of me Cause there was nothing there that you could see that could go